Reputatiecoaching, podcast nummer 166 oh alweer. Ja. Hey, hallo, ik ben Eduard, Eduard de Boer met de Reputatiecoaching, podcast nummer 166. Deze week heb ik de volgende onderwerpen voor je: Allereerst de correctie op het bericht van vorige week ten aanzien van de statistieken van Google Foto's, ik heb een update over Amazon Cloud Drive en mijn gebruik ervan. En dan kreeg ik een hele leuke mail van Google. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Ja, en ik heb me aangemeld voor de Local Guide Summit 2016 in San Francisco. Daar krijg je zo ook nog wat meer van te horen. Ja, en uh, de, de reviews in, voor medische praktijken worden steeds belangrijker. Daar heb ik een stukje over. Inmiddels ben ik uh, mijn diensten heel duidelijk aan het vormgeven. Daar ga ik je het een en ander over vertellen. En als laatste heb ik de, uh, een analyse voor je van de website van een cateringbedrijf... waar ik het een en ander over vertel hoe ik dat heb aangepakt.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 Dan vind je niet alleen de samenvatting, maar ook video's, screenshots en dergelijke waar ik het over heb in deze uitzending. Bovendien kun je de podcast beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. En ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laten we nu overgaan op het onderwerp voor vandaag. Vorige week had ik je verteld over de mail die ik had gekregen van Google over uh, de statistieken van de weergave van de foto's die ik heb gepost op Google uh, Maps. En ik moet zeggen, daar heb ik een, een foutje gemaakt. Ik was iets enthousiast met de statistieken die ik je meldde. En ja, dat moet voornamelijk met betrekking tot het aantal weergaven van de foto's op Google Maps. Wat dan ook fout was, was dat ik zei dat die uh, bepaalde foto's, die zei dat die bijvoorbeeld 20.000 keer in één week waren bekeken. Nou, als je dat allemaal gaat optellen, dan kloppen die hele statistieken van het totaal aantal bekeken foto's per week niet. Wat blijkt nu? De statistieken die je daar te zien krijgt, als je ziet bijvoorbeeld die foto is deze week 20.000 keer bekeken, dan wordt ermee bedoeld dat die foto vanaf het moment dat die gepost is... tot op dit moment, in de afgelopen week dus, 20.000 keer is bekeken. Dat is heel even heel wat anders dan dat die foto 20.000 keer bekeken zou zijn. Want dat zou inhouden dat die foto, nou ja, miljoenen keren zou zijn bekeken... gezien de tijd dat die erop staat. En dat is dus niet zo. Maar... Het aantal nieuwe weergaven van het aantal foto's in die week klopt wel. Oh ja, en by the way, ik zit inmiddels alweer meer dan 100.000 weergaven. Verder, ik zit al op de 1,9 miljoen. Dus ik hou je op de hoogte zodra ik de 2 miljoen heb bereikt. Oh, en nou toch even bezig ben met updates. Ook even een update over AMP, de Accelerated Mobile Pages... en hoe de site van reputatiecoaching Coaching erin presteert. Ik vertelde je twee weken geleden al dat er toen 263 pagina's waren geïndexeerd... en 61 nog niet. Nou, inmiddels heb ik de, volgens mij de amp plugin weer een keer geupdated. en We zijn twee weken verder en inmiddels zijn er 306 pagina's geïndexeerd en nog maar 24 pagina's met fouten. Ook het aantal soorten fouten is afgenomen, want er zijn nu nog maar drie soorten fouten die moeten worden opgelost. Het lijkt er een beetje op alsof de amp plugin steeds beter wordt met het correct maken van mijn content. Want de afgelopen tijd, lees maanden, heb ik geen aanpassingen gedaan aan de content... Ten behoeve van ANP, maar is het aantal pagina's met fouten telkens verder gedaald nadat ik de ANP plugin bijwerkte naar de nieuwste versie op dat moment. Dus het lijkt op alsof die plugin. Nou nee, het lijkt er niet op. Die plugin die wordt steeds beter. En daarmee gaat ook de content die ik heb gepubliceerd op de Site voor Reputatiecoaching ook steeds meer aan de eisen en richtlijnen voldoen van ANP. En daardoor worden er meer pagina's geïndexeerd. Volgens mij is het allemaal nog een beetje in een beta-stadium, want ik zie nog niet ergens of ik daadwerkelijk verkeer krijg op mijn AMP-pagina's. En ik hou je op de hoogte zodra daar weer wat nieuws over te melden is. En dan nog even de derde update naar aanleiding van het bericht van vorige week over Amazon Cloud Drive. Inmiddels uh, heb, zit ik bijna op de terabyte dat ik heb gebackupt naar Amazon Cloud Drive. En ik kan je vertellen, het toeltje Expand Drive heb ik nog even niet gekocht. Reden daarvoor vind ik toch dat het, ja, het kost 49 dollar of, zo, of euro of zo. Maar goed, ik vind het vrij prijzig. Eh, maar een groot nadeel vind ik dat ik de Mac aan moet laten staan om Expand Drive te runnen en de backup te laten maken. Ik zie nou de Amazon Cloud Drive voorlopig als een backup platform en niet als een online drive dat ik er permanent bij moet kunnen. Ja, dan kreeg ik deze week een hele leuke mail. Een mail die ik helemaal ook niet zag aankomen, grappig genoeg. Een mail van Google, rechtstreeks van Google. Ik kon het eerst ook niet geloven dat het serieus was eigenlijk. Dus ik ging eens even de afzender bekijken. De afzender klopte ook. Dat was een echt google.com mailadres. De titel van de mail is: "You're invited to the London Top Contributor Program Meetup." En de mail gaat als volgt: "Hi there. As a Google Product Expert, you help millions of people make the most of Google's products. Your knowledge and drive shapes their product experience." and it ook affects product change or much needed fixes. To show our appreciation, we'd like to invite you to attend the London Top Contributor Program Meetup on August 31st and September 1st. This meetup will be one of the 12 meetups taking place throughout the year and will give you an opportunity to connect with experts and Googlers from your part of the world. You'll also get a chance to hear about various Google-wide and product agnostic topics. En de mail gaat nog even verder. Dus ik ben uitgenodigd om naar Londen te komen op kosten van Google. Op 31 augustus en 1 september. Om daar dus deel te nemen aan die top contributor meetup. En waar ik de eer aan te danken heb. Ik weet het niet. Want volgens mij ben ik geen top contributor. Nog niet in ieder geval. En de laatste tijd ben ik ook niet zo actief in geweest. Maar ik ben wel een rising star voor verschillende producten. Dus ik weet het niet. Ik, ik hou je op de hoogte zodra ik er meer over weet. Ik heb me deze week ook aangemeld voor de Local Guide Summit 2016... op 13 en 14 september in San Francisco. Daarvoor moest ik een heleboel vragen beantwoorden. Dat kostte bijna al 20 minuten om die vragen te beantwoorden. En ik moest ook een video maken van maximaal 1 minuut lengte... waarin ik moest vertellen even kort over mezelf... en waarom ik graag naar San Francisco zou komen. Nou, Die moest je uploaden naar YouTube. En de link moest je aangeven in de vragenlijst. En die inschrijving die sluit morgen, oftewel vrijdag. Ik heb begrepen dat ik uiterlijk 20 mei aanstaande... Uitsluitsel hierover krijg. Spannend dus. En dan las ik laatst een leuk artikel over reviews in de zorg. En dan niet in Nederland, maar in Amerika. En de titel van dat artikel is How Patients Use Online Reviews. Er stonden een paar leuke bevindingen in, die wil ik even met je delen. Maar liefst 84% van de patiënten die hebben gereageerd op het interview of het onderzoek, die gebruiken online reviews om uh, artsen te onderzoeken, te evalueren, om te kijken of ze er naartoe willen, of ze daarmee in zee willen. En meer dan driekwart, namelijk 77% van de patiënten, gebruikt online reviews als hun eerste stap om een nieuwe dokter te vinden. En 47% zou hun dokter verlaten voor een dokter die dezelfde kwalificaties heeft, maar meer reviews. En slechts 6% van de patiënten laten heel negatieve reviews of enigszins negatieve reviews achter op review sites. Dus dat geeft ook aan dat je als, als zorgverlener niet echt bang hoeft te zijn voor negatieve reviews. Je kunt dus rustig reviews gaan verzamelen. En de laatste waarneming uit dat onderzoek is dat 60% van de respondenten voelt dat het uitermate belangrijk is... Of, of redelijk belangrijk voor doktoren om ook te reageren op online reviews. Dus wat moet je doen als zorgverlener? Nou, ik zou zeggen, ga reviews verzamelen. En maak het natuurlijk gebruiksvriendelijk voor, voor je patiënten om reviews achter te laten... Dus ga niet moeilijk doen en vraag of ze eventjes een review willen posten op Google. Maar post de link daar naartoe. Hetzelfde met je Facebookpagina of als je op Zorgkaart Nederland een review wil vragen. Vraag dan niet of ze gewoon op Zorgkaart Nederland een review willen posten. Maar stuur de link naar de pagina waar jij vermeld staat waar ze dus de review kunnen posten. En volg ook de sociale media, want er wordt steeds meer ook gepost op sociale media. En natuurlijk valt of staat het hele principe van reviews en positieve reviews krijgen met het leveren van de beste dienstverlening of zorgverlening. Dat is natuurlijk het beste product, als je producten verkoopt. Hoe meer energie je daarin stopt, hoe beter de reviews zullen worden. Dat is logisch. Als je een beetje hebt, hebt rondgeneust op mijn site en meerdere podcasts hebt beluisterd, of mij een tijd volgt op de podcast en instru instructievideo's hebt bekeken, dan is het wel duidelijk dat ik op een aantal punten iets voor jou en je bedrijf of je organisatie kan betekenen. Wat ik daarom ga doen? Ik ga verschillende vormen van dienstverlening, training en coaching aanbieden. Zo Rob, bied ik je straks in de zo bied ik binnenkort een eenmalig consult. Hierbij plannen we een uur of langer, waarin ik antwoorden geef op je meest prangende vragen... en waarin ik oplossingen aandraag voor je problemen. Die doen we dan via Skype gesprek of via een Google Hangout. Bovendien neem ik dan de audio van ons gesprek op en die krijg je naar de hand toegestuurd. Een ander iets wat ik ga bieden, ik, ik heb het al eens eerder genoemd, maar nu wordt het heel concreet, is de reputatiescan. Wat ik hierbij doe, is dat ik je onaanzichtbaarheid doorlicht. Ik kijk naar je vindbaarheid en je reputatie en naar de content die je produceert... En je krijgt van mij een uitgebreid rapport... waarin ik je alle verbeterpunten en de benodigde acties uitleg in begrijpelijke taal. Bovendien leg ik de bevindingen toe in een online Skype-gesprek of in een Google Hangout... en ook hiervan neem ik de audio op die je naderhand krijgt toegestuurd. Vervolgens kan ik me ook voorstellen dat je een tijdje begeleid wil worden door mij om zelf je website en je presence, je online zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie te verbeteren. Dat kan ook. Ik ga jou of medewerkers van je bedrijf dan gedurende langere tijd begeleiden. En dan hebben we wekelijks een uur overleggen waarin we problemen doorspreken, oplossingen bedenken, acties uitzetten en bewaken en opvolgen en dergelijke. En in onze gesprekken vertel ik dan alle kneepjes van het vak en geef ik antwoord op alle mogelijke vragen. En ik ga ook groepstrainingen geven. De groepstrainingen die vinden plaats dan in de reputatiecoaching trainingsruimte in Apeldoorn. Ik heb daar ruimte voor maximaal vijf deelnemers. En dat vind ik ook heel goed, want dat, geeft een, een, dat creëert een beetje atmosfeer, gezelligheid. En bovendien heeft iedereen dan de kans om echt die vragen te stellen die hij of zij wil stellen. En heb ik de kans om die persoon echt individueel, persoonlijk te kunnen begeleiden. Onderwerpen en de data van de trainingen, die ga ik ruim van tevoren vermelden op de site. En de training wordt trouwens Per keer volledig afgestemd op de deelnemers en hun achtergrond. Het wordt dus niet een of andere cookie cutter uh, training, maar afgestemd op de achtergrond en de interesse van de deelnemers. En wat ik daarnaast ook ga doen, ik ga in-company trainingen voor, uh, verzorgen. En dat zijn de reputatietrainingen, die na overleg volledig worden afgestemd op het bedrijf van de opdrachtgever, haar processen, procedures en standaarden en dergelijke. Dus dat kun je binnenkort van mij verwachten ten aanzien van mijn concrete dienstverlening. En dan heb ik eerder deze week een gesprek gehad met de mensen van een cateringbedrijf hier uit Apeldoorn. Ik heb naar hun website gekeken en op een aantal punten geanalyseerd. Een, een beetje zeg maar de reputatiescan, maar dan een verkorte versie waar ik het zo net over had. Waar heb ik dan zoal naar gekeken? Als eerste heb ik gekeken naar de performance van de webserver en de website. Want Google adviseert een maximale performance omdat dit de zogenaamde customer experience, oftewel de klantenvaring, verhoogt. Een snelle site voelt tenslotte goed en voorkomt ook dat mensen als gevolg van onnodig wachten wegklikken naar de site van de concurrent. En waar ik ook naar heb gekeken was de presentatie op Google Search en Google Maps. Dit cateringbedrijf dat richt zich voornamelijk op de regio Apeldoorn. Dus het heeft geen zin om proberen te ranken voor cateringbedrijf Groningen bijvoorbeeld. Daarom is het essentieel dat het bedrijf natuurlijk goed lokaal en correct lokaal vindt en zichtbaar is. En het aantal mensen dat een iPhone of iPad bezit is natuurlijk significant, dat weet je. Een vermelding op Apple kaarten is daarom verantwoordelijk. Eist. Dus ik heb ook gekeken van is het bedrijf vermeld op Apple Maps en ook heb ik gekeken naar de technische opzet van de website en dan voornamelijk naar wat Google wel ziet, maar de meeste gebruikers meestal niet zien. Natuurlijk is content king, uh, dat is het credo, dus ik heb ook gekeken naar de content, de hoeveelheid en de kwaliteit van de content, want dat is natuurlijk een belangrijke factor om te kunnen ranken in de zoekmachines, want heb jij geen content op je site, ja, dan, dan valt er ook niet te ranken. En hoe meer relevante, educatieve, informatieve en unieke content je hebt... ...ja, te hoger de kans natuurlijk om te scoren. En het zou, ik zou geen reputatiecoach zijn zonder te kijken naar de reputatie van het bedrijf. Dus naar reviews. We gaan steeds meer naar een reputatie-economie... ...waarbij bedrijven, dienstverleners en zorgverleners... ...ik zei het zo net al over, over de zorgverleners... ...met elkaar worden vergeleken op basis van reviews of recensies. En wat betekende dit dan voor het cateringbedrijf? Nou, laat ik het even kort nalopen. Hun webserver uh, presteerde mijns inziens ondermaats. Hun website was... Te groot. De homepage was alleen al 2,4 megabyte. En dat kwam voornamelijk omdat de afbeeldingen niet waren geoptimaliseerd. Want ik liet even zien als ik, toen ik vijf afbeeldingen door compressor.io had gehaald. En daarvoor kun je een instructievideo vinden op de website. Ik zal hem nog even embedden in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 166. Toen ik vijf afbeeldingen door compressor.io had gehaald had ik al 800 kilobyte bespaard. Dus toen was de page size opeens nog maar 1,6 megabyte. En had ik nog niet eens alle afbeeldingen gedaan. Wat ook opviel trouwens van de, aan de website, toen ik die eh, bekeek in pingdom.com, was dat er een, een vertraging in zit in het laden van de pagina... van zo'n 800, 600 tot 800 milliseconden, soms wel een seconde... voordat de homepagina wordt geladen. Dan zit de server dus gewoon te niksen. Nou, dat geeft vaak aan, voor jouw informatie, dat... ...de webserver overbelast is, of de, database, de achterliggende database server overbelast... ...waardoor de pagina gewoon niet geladen kan worden. En wat gebeurt er in die 800 milliseconden tot een seconde? Dan zit de gebruiker te wachten, te wachten, te wachten en ziet niks. En dan voelt 800 milliseconden tot een seconde best wel lang. Daarmee vergroot je de kans dat gebruikers wegklikken... ...waardoor je dus weer een bounce hebt en dat komt je rankings niet ten goede. Een interessante tool is ook altijd om te kijken naar Google PageSpeed Insights... Zo scoorde deze site uh, met de snelheid van de mobiele site 52 punten uit de 100. En dat is gewoon veel te laag. Je moet echt uitkomen boven de nou, 85 tot 90. Maar de gebruikerservaring op mobiel scoort die site wel goed. Dus mobiel technisch is de site erg goed. Want ze haalt 95 punten van de 100. Aan de desktopkant scoorde die site 64 uit de 100. En ook daar is het doel om toch wel boven de 90 te krijgen hoor. En wat waren dan bijvoorbeeld wat bevindingen van Google, wat, wat vereiste aanpassingen die Google aandroeg. JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven, blokkeren, verwijderen. En ik zei het ook al, afbeeldingen optimaliseren en ook gebruik maken van browser caching. Dat laatste is heel interessant, want dat houdt in dat als jij het goed instelt op je server, dat bepaalde bestanden, bijvoorbeeld JavaScript of CSS bestanden, niet bij het laden van iedere pagina worden overgehaald, maar die worden dan lokaal op het apparaat dat jij gebruikt opgeslagen, gecached heet dat. Dat versnelt dus het laden van de, van de pagina, omdat die afzonderlijke bestanden niet meer geladen hoeven te worden. Nou, zo waren er nog wat adviezen van Google, die wil ik je niet even in detail uh, noemen. Vervolgens de presentatie op Google Search en Google Maps van dit bedrijf. Nou, het bedrijf heeft zichzelf uh, gedefinieerd als een service area business. Dat, dat, dat is op zich goed, want dat betekent dat er geen klanten worden ontvangen op de bedrijfslocatie. En alleen diensten en producten worden geleverd binnen een bepaalde straal om Apeldoorn. Nou, dat klopt ook voor een cateringbedrijf. Ik had het nagevraagd. Ze ontvangen per jaar misschien twintig mensen lokaal. Eventjes voor een gesprek op de bedrijfslocatie. Maar ze bedienen daar verder geen klanten op die locatie. Ze gaan alleen naar buiten. Dus is het goed dat ze zich hebben aangemeld als een bedrijf dat diensten levert op locatie van de klanten. Oh, wat ook het geval was, en dat zie ik zo vaak, is dat er weer een verkeerde kaart werd gebruikt op de website. Een verkeerde Google Maps kaart. Want wat doen veel bedrijven die zoeken op Google Maps alleen het adres op... Dus in mijn geval bijvoorbeeld ketelboetershoek 14 Apeldoorn. En embedden die map op de contactpagina van hun site of in de voeten van hun site. Maar dat is onjuist. Wat je moet doen is je moet de kaart opzoeken die je krijgt als je werkelijk je bedrijfsnaam intoetst. Plus dus het adres en die kaart embedden op je website. Dat is namelijk een veel sterker signaal naar Google om uh, jouw bedrijf te koppelen. De fysieke locatie van jouw bedrijf te koppelen aan je website. Bedrijfsvermeldingen, citations een interessant punt. Dit bedrijf uh, is ooit begonnen vanuit de keuken. Echt vanuit hun eigen huis van het, van het echtpaar. En die, ik vond twee privéadressen geassocieerd nog met hun bedrijfsnaam. Terwijl hun bedrijf daar niet meer zit. Hun bedrijf zit op een andere locatie. Ik heb ze die adressen gegeven. Dat kunnen ze verder dan aanpassen naar hun eigen wensen. En dan Apple Kaarten. Hun vermelding op Apple Kaarten. Ze stonden niet op Apple Kaarten. En ook niet op Jelp. Want in het verleden was het vaak zo. Als je op Jelp kwam, dan kwam je ook vaak terecht al op Apple Kaarten. Tegenwoordig is het anders. Je moet je aanmelden op Apple Kaarten. Maar daar stonden ze dus niet op. En vergeet niet dat eh, gebruikers of bezitters van Apple-producten, zowel van de iPhone als de iPad... die gebruiken drie keer vaker Apple-kaarten dan dat ze Google Maps gebruiken. Als jouw bedrijf dan vervolgens niet staat vermeld op Apple-kaarten... mis je gewoon potentiële business. Dus ik heb ze aangedragen zich aan te melden voor Apple-kaarten. En ook op Jelp trouwens. De technische analyse van de website geef ik je even een samenvatting wat ik zo al tegenkwam. Nou, de website bestond uit 81 pagina's. 14 pagina's hadden dubbele titels. Vijf pagina's hadden korte titels. Drie pagina's hadden te lange titels. 43 pagina's hebben veel te, hadden een veel te lange metadescription. Er waren 14 pagina's met dubbele H1-titels... en 25 pagina's met dubbele H2-titels. Waar het op leek is dat ze... Eh, ten aanzien van de meta description tag dat ze de, letterlijk die hadden gekopieerd... van de intro van hun uh, webpagina's. Maar toen ik met ze in gesprek was... was ik dus bij hen lo op locatie... en toen zijn we even ingelogd in het uh, achterliggende CMS. En wat bleek nou? Zij hadden de meta description niet ingevuld... omdat hun uh, webbouwer had gezegd dat dat niet hoefde... En daardoor pakte het content management systeem automatisch, en daar heb je hem al... ...de eerste aantal uh, tekens, woorden, van de tekst op de webpagina als default metadescription. Nou, dat wil je niet als, als website owner, want je wil uh, gewoon duidelijke teksten schrijven. Want vergeet niet, de, de maximale lengte van een de metadescription is 155 karakters. Dus moet je er dus zorgen dat dat sterke teksten zijn, want dat is namelijk de tekst die vaak wordt vertoond... ...als je pagina in de zoekresultaten wordt vertoond. Dat is die tekst onder de URL van je website... Dus wat je dan, wat je dan rekening mee moet, moet houden, is dat er ook nog eens een, een sterke call to action in zit. Om mensen zo op te dragen iets te doen. Daarmee vergroot je namelijk potentieel het aantal mensen dat dat doet en dus doorklikt naar de website. Hoewel meta descripties geen directe invloed hebben op de ranking van je pagina's, kunnen ze indirect wel invloed hebben op de ranking. Want het aantal bezoekers van de pagina bepaalt ook, of moet ik zeggen, is één van de honderden factoren die meetellen in het ranking-algoritme. Nou, ik zei het al, er is wat ruimte voor verbetering van de titels van de pagina's en ook de H1 en de H2 headings. Want vooral de H1 en H2 headings zijn ook sterke signalen voor Google. Ten aanzien van de content, ik vond de content op hun pagina's wat kort, hier en daar 300, 400 woorden. Maar ja, er is wel ruimte voor wat meer tekst, zo'n 800 woorden per artikel of zo. Ik heb ze ook aangeraden te gaan bloggen, bijvoorbeeld over de evenementen die ze cateren. Daar kunnen ze best leuke dingen over schrijven, foto's bij publiceren en misschien leuke making of video's van maken die op YouTube zetten. Het laatste punt waar ik naar heb gekeken, de reputaties, steep de reviews. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de wereld is aan het veranderen. Hè? Mensen die op zoek zijn naar een winkel, zorgverlener, dienstverlener, etc. Die vergelijken al die aanbieders met elkaar op basis van reviews. En als er dus geen reviews zijn te vinden voor het ene bedrijf, maar wel voor het andere bedrijf. En als die dan ook nog eens gemiddeld zo'n drie sterren uit vijf uh, zijn. Dan zal men sneller voor het bedrijf met reviews kiezen omdat dat social proof is. En daarmee verlies je dus business. Dus het is belangrijk de reviewstrategie op te stellen. Dat heb ik ze dus ook aangeraden. Waarbij je dus om reviews gaat vragen. En die reviews die kun je vervolgens ook weer gebruiken op je site. Die kun je vermelden. Waardoor je dus ook de social proof op je eigen site hebt. Nou, Dit cateringbedrijf die had een gastenboek op hun site. Ik heb ze aangeraden daarmee te stoppen. Wel laten staan. Maar nu echt reviews te gaan verzamelen op andere sites. En die reviews ook te vertonen op een reviewspagina. Wat is mijn advies? Je moet sowieso reviews verzamelen op Google Facebook in die volgorde. En vervolgens ook op bijvoorbeeld Jelp, de telefoongrids en andere sites. Wat zie je, de meeste zijn hier nog niet mee bezig. Bedrijven niet, zorgverleners niet, dienstverleners niet. Dus als jij hiermee gaat doen, kun je een voorsprong halen op je, op je concurrenten. En als het echt zwaar gaat meewegen in de selectie van de consumenten of patiënten hier in Nederland, dan heb jij een voorsprong. Dus er ligt een quick win als je ermee begint. En wat ook een verrassing was voor, voor dit echtpaar dat het cateringbedrijf runde, was dat ze hadden nu drie reviews op Google. Dat hadden ze wel gezien, dat wisten ze. Maar wat ze niet wisten, was dat als ze er nog maar twee bij krijgen, dat dan, dat dan de reviews sterren verschijnen in de zoekresultaten. En dat zagen ze wel zitten, dus ze gaan er nu hard achteraan om resultaten te verzamelen op hun Google pagina.